Herman Vriend met het NOS-journaal. Israël probeert ervoor vooral Palestijnse betogers vanuit Europa naar Israël gaan. Honderden demonstranten willen naar de westelijke Jordaan-oever. De betogers willen met de actie het recht opeisen om vrijelijk naar de Palestijnse gebieden te kunnen reizen. Luchtvaartmaatschappijen hebben een lijst gekregen met namen van activisten die niet welkom zijn. Worden ze toch meegenomen, dan stuurt Israël ze op kosten van de luchtvaartmaatschappij direct terug. In Syrië is het geweld na enkele dagen van relatieve rust weer opgeleid. Sinds donderdag is er een bestand van kracht, maar dat lijkt geen stand te houden. Volgens oppositiegroepen bestookte het regeringsleger gebouwen in het centrum van Homs. De Syrische staatstelevisie meldt dat opstandelingen raketten hebben afgevuurd op een militaire basis. Gisteren werd in de Veiligheidsraad een resolutie aangenomen over het sturen van waarnemers naar Syrië. Het Noord-Koreaanse regime heeft tijdens een militaire parade in de hoofdstad Pyongyang een nieuwe raket getoond. Militaire waarnemers zeggen dat de raket moderner en groter lijkt dan de types die tot nu toe bekend waren. Eén daarvan stortte vorige week kort na lancering in zee. De militaire parade was onderdeel van de feestelijkheden rond de 100ste geboortedag van Kim Il-sung, de grondlegger van Noord-Korea. Tijdens de ceremonie sprak de nieuwe leider Kim Jong-un voor het eerst in het openbaar. De Spaanse koning Juan Carlos is in opspraak gekomen door een jachtpartij waar hij eergisteren gewond raakte. Juan Carlos brak zijn heup in Botswana waar hij was om op olifanten te schieten. Veel Spanjaarden zijn kwaad dat de koning op een bedreigde diersoort jaagt... en daar bovendien in deze economisch slechte tijden in Spanje ook nog eens 10.000 euro's voor over heeft. In Botswana kost het tussen de 7.000 en 20.000 euro om een olifant te mogen schieten. Het weer, vanochtend wisselend bewolkt, met zeer plaatselijk een buikje. Vanmiddag wordt het droog en komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt ongeveer 10 graden, maar door de matige tot vrij krachtige noordenwind voelt het een stuk kouder aan. Dit was het NOR. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Er zijn wel aangekondigde snelheidscontroles op de A9 tussen Alkmaar en Uitgeest. En op de A29 tussen Rotterdam en Dinteloord. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de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 Said. It. Don't! It's only pain GFM Jazz vandaag met Fred Kroosberg, Leonard Cohen Die oude poëtische Bart Die maakte toch maar weer een nieuwe cd Met prachtige nummers erop En de cd is geheten Old IDs. En waarom zou je hem niet kopen? Opgevolgd door Katie Melua en zij had een heerlijk nummer. It's only pain. In het dorp waren weer de familie Renkens de gast. En ik heb gehoord dat ze zich keurig hebben gedragen. Geen gevaar. En daarom het nummer Take 5 voor de familie Renkens. to live in a dream. Nummers Van Nora Jones Eén keer alleen Met I have to go to see you again En het laatste was Here we go again En dat was natuurlijk met Ray Charles We gaan even kijken wat er al zo te doen is Op het programma van het Sea Jazz 2012 Op vrijdag 6 juli Ik noem er maar een paar treedt in elk geval Van Morrison op Jill Scott en Ron Carter Er is een nachtconcert op 6 juli En van 6 op 7 juli dat begint om half 1 met Lenny Gravitch. En op zaterdag David Murray Blues Big Band featuring Marcy Gray. En op zondag is er een prachtige line-up met de Cartman Orchestra. Wayne Shorter bijvoorbeeld, Monty Alexander, Brad Meldau-Trio. En uh, een uh, verrassing is natuurlijk de hoogbejaarde... ...maar nog altijd actieve Tony Bennett. Ik laat een nummer van hem horen... En dat zingt hij samen met de onvolprezen. Maar hij leest over leden Amy Winehouse. My heart is sad and lonely. For you I sigh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 Pretending it looks like the ending, unless I could have one more chance to My life a wreck you're making. You know I'm your. pretending It looks like the ending Unless I can have one more chance to prove, dear My life a wreck You're making up. You know I'm yours but just the taking lips were warm and love and spring were new but i'm not afraid of autumn and her sorrow i'll remember april and i'll remember you the fire will dwindle into glow 12 minuten herinnerden wij ons april en dat was een, een opname uit Los Angeles op 14 augustus 1954 en de jam session werd verzorgd door Clifford Brown, Clark Terry, Maynard Ferguson, Herb Geller, Harold Land, Richie Powell, Junior Mans, Catter Beats, George Morrow, Max Roach en de gast was de zangeres Tine Washington. Een trouwe een luisteraar in Brabant is Ad van Antwerpen. Hij was ook voormalig presentator van ditzelfde programma. En hij hield van Dixieland. Dus Ad van Antwerpen, voor jou de volgende. En dat is Chris Barber. En die gaat ons uh, verrassen met On the Sunny Side of the Street. ...was dat van Oscar Petersen en Count Basie. De opname dateert van 2 december 1974. De LP die ik draaide heette Satch and Josh. En dat heeft natuurlijk niks te maken met Oscar Petersen en Count Basie's. Maar sloeg op een twee fantastische hitters in het Amerikaanse honkbal. En ook waren het grote uh, werpers, om dat zo maar eens te noemen. Ik heb in mijn handen een North Sea Jazz Festival CD... En daarvan wil ik u niet onthouden, Sony Rollins. There is no greater love.